Uur. Christian Bonenbakker met TennoS Journaal. In Italië zijn de afgelopen 24 uur 1071 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Het is voor het eerst in ruim drie maanden dat het er meer dan 1000 op één dag zijn. De afgelopen dagen steeg het aantal nieuwe besmettingen al richting de 1000. De meeste gevallen zijn vastgesteld in Rome, Lombardije en rond Venetië.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 Bij een ongeluk op een kaartbaan in Uden is vanmiddag iemand ernstig gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Bij het ongeluk waren geen andere kaarts betrokken. Toezichthouder NVWA doet onderzoek naar het racewagentje. De kaartbaan in Uden mag gewoon open blijven.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 And from this crew came the crews of all. Groove. And while one day viciously throwing down on the spot, Jack Old and declare let let's be house. My house is your house and your house is mine. My. My, my house is your house and your house is mine. My house is your house and your house is mine. My house is your house and your house is mine. Ladies and gentlemen, it's time for you to listen. In the house. Ladies and gentlemen, Mr. Chiavistelli DJ, DJ Chiavistelli. And this, this, this is my house. a journey into sound into The reason why I'm making.